Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. -M -M. Met nu ZFM luncht. Ja, toen begon jij met dat liedje van dat vogeltje. We <tie> waren wel lang thuis geweest. Tjonge, <tie> jongen, jongen. ja. Het zijn, zijn soldatenliedjes, hè? Oh, gelukkig. Nee, de soldaten die zingen dat aan het front. Zingen ze dat soort liedjes, zij zijn ze aan het front. Dan vervelen ze zich te pletteren, dan gaan ze zingen. Doe eens even frontmuziek. Eerst de WO1, wat zou je spelen? Niet, hoor. Dat je dat niet denkt. Van, hé hey, Janneke, had jij nog stroop in het Dat zingen kinderen niet. Horen ze niet te zingen. Met haar rikken en haar klikken en haar mojo's. zingen zangen Jojo, Yo -Yo, mien verkoopt de kandelaar. Denk eens na wat je zingt. Mensen denken niet na zo... Maar zondags niet Zondags gaat zij naar de kerk Met een boek vol zilverwerk Altijd is kortjakje ziek Midden in de week maar zondags wat, wat is dat voor meisje dat de hele week in bed ligt? Alleen op zondag niet. Hè, welke beroepsgroep hebben wij het hier over? Zijn dat kinderliedjes? Met haar kort jakje, dat had niemand in die tijd. Dat was allemaal tot hier, dat moest je speciaal laten maken. De beroepskleding was dat. Met haar... haar zilverwerk, dat is de omzet van die week. Ja, denk eens na wat je zingt. Morgen komt de Weihnachtsmann, komt met zijn gaben: Trommel, Pfeife und Geweer, faan und Säbel en nog meer. Ja, een ganzes Kriegesheer möchte ik gerne haar. Dat zijn geen kinderen? die 80-jarige oorlog van 1562 tot 1593. Doe niet helemaal. It does. Als ik Floris roep, kom jij toch altijd. Ze uh... <lacht> dus heeft je een nieuw stokpaard gekocht? <lacht> dat is mooi, dat lijkt een beetje op je. Zelfde <lacht> haar. Ja, je gaat op je stokpaard lijken op een gegeven moment. Natuurlijk, hè? <lacht> maar ik speel dan Floris. Aan, aha, en daar heb je. Is dat niet Floris? Dat kan jij helemaal niet weten. Het is dus voor jouw tijd, volgens mij. Ik vraag maar aan haar. Maar uh, moet je van daar naar daar... een gestrekte galop gaan... en dan krijg je een gigantisch applaus, schat ik zo in. Dat denk ik zo. Dan wil je niet anders meer. Hè? Maar dan ga dan maar eventjes terug naar dat... De... is nee. Echt een Amazon, hè? <middels> ah, da, da, da, daar heb je Floor. Hoe gaat Floris dan? Ik ken Floor. Dan komt Floris aan. Daar komt Floor. Hebben we hebben vijf jaar zitten kijken naar Floris. Hoe gaat het dan? Soldaat van Oranje is ook Floris. Ja, wij hadden één acteur, die deed alles. Al die overdaad dat je voor elke aparte rol een andere acteur neemt. 1, twee, drie... Een heel ander wiel. Je begrijpt de finesses niet aan, er zit, zit geen lucht in, daar kan je niet op rijden. Dit is 18 inch. Jij reed op 13 inch of zo. En ik zag op je hand dat je het zelf gooide. Dus het hele ongeluk was fake gewoon. Daar hebben de mensen onmiddellijk in de gaten hoor. Zat hij te janken? Een Granden. We doen nog even een plaatje in. En als alles mee zit, dan hebben we dan de vrijwilligersvacature van de week. Maar we doen eerst ook nog eventjes en Simon. Ja, van de film. Die prachtige film. Pak van mijn hart. Het is een hele leuke film. En daar is dit. Komt dit uit. Ja. Pak van mijn hart. en Simon. Als je wegloopt, loop dan langzaam. Zodat ik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 Zo, en uh, als het goed is, hebben we Hella aan de telefoon. Hoi, goedemiddag. Yeah. Yeah, you, <laughs> ja, ze is Welkom, Hella. Dank je. Hi. Zeg, Hella, we, he, als het goed is, heb je weer een hele mooie vacature voor ons uitgezocht deze week. Ja. Ja, de, deze week uh, op aanvraag. Ja. Uh, er staan verschillende vacatures voor wandelaars. Ja. Uh, met name bij de plusdienst van uh, Pluspunt ja. vragen ze uh, wandelaars. En, en die, uh, ze gaan wandelen. En ja. met wie gaan ze wandelen? Uh, nou, het is vooral met rolstoel in de duin en een uurtje per week. Of ja. mensen die licht, uh, lichte vorm van geheugenverlies hebben... Ja. Uh, en met name toch de rolstoel, mensen die een rolstoel willen, ja. en waarvan of de partner het te zwaar vindt, of um... Ja, of iemand gewoon een uurtje de door de duinen heen lekker wandelen. Nou, duidelijk. We voordat dus, uh... natuurlijk aan een prachtig wandelgebied. Ja, dat kan je wel stellen. Het is hier schitterend lopen. En uh, ja, er is echt wel een tekort naar mensen die met een maatje willen gaan wandelen. Wandelen is natuurlijk gezond. Het maakt vitamine D aan. Ja, ja. Je hebt lekker de winterjaren, je haren. Je ziet alle seizoenen. Ja, ja, en, en, ja. Maar het er, is, er is, er is zeker in. heel ja. therapeutisch kan het werken. Zeker. En Lekkerhuis. soms is het ook fijn voor iemand om hem met een maatje te gaan wandelen, omdat het hem zelf ook uh, ertoe aanzet om, als je eenmaal die afslag hebt gemaakt, ja. dan moet je wel gaan wandelen met iemand. Ja, en dan kom je zelf dus is... ook lekker buiten. Precies, het is ja. een soort wederzijds uh, kan het zijn, voldoening. Absoluut. En ook als je je dus toezicht als wandelmaatje, dan... Uh, ja, daar ben je zelf ook lekker aan het wandelen even aan. Nou, Daarom zeg dacht. ik, het kan ook therapeutisch werken, ja. hè? Want lekker in de buitenlucht en uh, zeker als je de natuur opzoekt... dan kom je zelf ook even helemaal tot rust. Heerlijk. Ja, even weg van de telefoon, weg ja. van alles, weg van de computer. Even gewoon weer... zoenen zien, je ja, seizoenen en er is veel te zien in de duinen. En zeker. Ja, er is zeker, met name bij de plusdienst, is er veel vraag naar uh, nou. extra wandelaars. Kijk eens aan, je doet een ander ook zo'n groot plezier... Een ander die echt thuis vastzit en ja, uh, niet meer naar buiten kan. Wat is er mooier dan zo'n iemand even mee te nemen... en lekker, een, uh, lekker de benen te strekken en iemand daar ook van mee te laten genieten. Ik, uh, ik denk dat je een hele mooie vacature hebt uitgezocht deze week, Hella. Ja, en ik hoop uh, de dat mensen er, kunnen. mensen denken, goh, dat heb ik nou eigenlijk vind ik het fijn, zo'n stok achter de deur om, uh, ja. om elke week een, een, ja. een, een wandeling te gaan maken. En toen ja. maar een uurtje of ja anderhalf uur net wat iemand lekker vindt en aan kan. Ik en, vind uh, het een uh, heel mooi voornemen. Mooi. Om nog voor 2015 mee te starten. Wil ja. je nee, ook niet? Wie weet, ja. wie weet. Ze okay. kunnen bellen met de plusdienst van pluspunt, Ja. dat is uh, 023. 5 7 Oké, okay, en van daaruit kunnen uh, 0 0, de mensen 0, dan... 3-0-0, ja, ja, 3 oké. Okay. Van daaruit kunnen de mensen dan doorverwezen worden... naar de verschillende organisaties die op zoek zijn naar, uh, naar wandelaars. Ja, en naar met bunnies. name de plusdienst van, uh, van ja. het pluspunt. Die, ja. uh, die zoekt nog wat rolstoelwandelaars. Duidelijk. Ja. Dus dan, uh, dan word je vanzelf gematcht. Hartstikke goed. Ontzettend bedankt, Hella, voor deze mooie vacature deze week. Wij gaan weer verder met het programma. En we okay. vragen of de mensen die geïnteresseerd zijn contact willen opnemen met www.vip-zandvoort.nl. Daar kunt u de vacature nog even nalezen. En contact opnemen bij echte interesse op telefoonnummer 5740330. Nee, 300 ja, was het. Oh, 300? Ja, oh, hier staat 330. Oh. Oh. Nee, het was 330. 330, daar Nee, het is 330. hoor. Oké, okay. nou, dat geeft niet. We zetten het op onze website. Zo is het en okay. daar is het ook na te lezen. Oké, okay. dank je wel. Dank bedankt. Fijne okay. zitten, Klaas. Uh, yeah, doei. Doei. Zodat ik je onderweg nog vinden kan. Om te zeggen dat ik mij schaam en me niet meer zo gedragen zal. Dan lopen wij. Weer zij aan zij, o oh, de beste Simon, een beetje gospelachtig. Klinkt allemaal goed. We gaan terug naar uh, de begin 70e jaren. compositie van George Harrison. Aangezongen door Ringo Starr. En het heet Photograph. De laatste platen waar alle vier de Beatles op meededen. Ja, ze wisten het niet van elkaar, maar <laughs> niet samen, maar apart, ieder van zichzelf. Ja, John Lennon schreef een nummer, Paul McCartney schreef een liedje... en George Harrison schreef een paar liedjes voor deze plaat. En Ringo zelf ook. Dus dat uh, was leuk. Ringo en uh, Photograph. Van de week uh, bereikte ons het bericht dat een van de toonaangeefte... Uh, tenorsaxofonisten uit de popmuziek uh, overleden is... En dan gaat het over Bobby Keys. Man die onder andere veel speelde bij Joe Cocker, maar ook bij de Rolling Stones. Je hoort hem op dit nummer ook. Ik sta eens met uh, Brown Sugar en uh, vooral ook even gedraaid omdat deze week uh, de saxofonist, die heel vaak met de Stones uh, samenwerkte bijna op al hun platen als er saxofoon was, dan was hij dat wel. En uh, verder ook natuurlijk met uh, Joe Cocker, onder andere bij Maddox en Englishman en andere platen speelde hij heel vaak saxofon Bobby Keys, dus deze week niet meer onder ons. Uh, straks na het nieuws ga ik even een nummer van hemzelf draaien. Dat uh, doen we even, zoals je beton. Maar nu eerst het regio-nieuws met Dolly Tempierik. Ja, dames en heren. Hier een update van het uh, regionale nieuws van 4 december, donderdag. Uh, ik wil eerst even beginnen met een interne mededeling. Houdt u er rekening mee morgen dat het gemeentehuis... in verband met het Sinterklaasfeest... op uh, 5 december om 3 uur dicht is. Dus morgen sluit het gemeentehuis om 3 uur. Goed, dan gaan we verder met het nieuws. Uh, het kinderboerderij, het molentje... dat is uh, gesloten geweest in verband met de uh, dreiging van de vogelgriep. En uh, het is weer deels toegankelijk. Uh, na de geforceerde sluiting door de vogelgriep... En een aantal delen van het terrein van de kinderboerderij is weer opengesteld. En dat betekent dat het plein, de ezelstal en het eerste deel, dat is waar de geiten lopen, weer toegankelijk zijn. De vogels die zijn ondergebracht in een nieuwe stal en die blijft deels afgesloten. Na overleg tussen het ministerie en de vereniging samenwerkende kinderboerderijen in Nederland... is afgesproken dat kinderboerderijen weer open kunnen als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. In nou, Kinderboerderij het Molentje kan goed aan deze voorwaarden voldoen. De maatregelen gelden nog tot 14 december 2014. En omdat geadviseerd wordt om terughoudend te zijn met activiteiten op de kinderboerderij, is door de vrienden van de kinderboerderij in samenspraak met de gemeente besloten het geplande wensbal van vrijdag 18 december af te lasten. Die gaat dus niet door. De politie heeft uh, gisterochtend een 26-jarige man uit Utrecht en een 31-jarige man uit Purmerend aangehouden. Zij worden er vandaag betrokken te zijn geweest bij een poging overval. Een overval op een telefoonwinkel aan de Gedempte Gracht in Zaandam, en een overval op een telefoonwinkel op de Menton Passage in Haarlem. Ook worden de twee verdacht van inbraken in telefoonwinkels in Zaandam en Purmerend. Beide mannen zijn in verzekering gesteld en de politie onderzoekt nog... of de twee ook aan andere overvallen gelinkt kunnen worden. Dan even terug naar Alkmaar. In Alkmaar is uh, gisteren een babylijkje gevonden in het park de Rekerhout. Um, er is een team van twintig politieagenten, twintig rechercheurs... opgezet om te achterhalen wat er gebeurd is... En waar het babytje thuis hoort. En het park de Rekenhout, zo meldt TV Noord-Holland... het is een gezellig en druk bezocht stadspark... maar s'avonds is het het terrein van zwervers en hangjongeren. Dat zegt Ati Doornbos, de eigenaresse van de kinderboerderij... die in het park zit. Want gisterenavond vond de voorbijganger dus het babylijkje... verwittigde de politie. En vermoedelijk gaat het om een pasgeboren baby. Een groot onderzoeksteam is op dit moment bezig met het onderzoek. En Aati zag hoe gisteravond vanaf een uur of zes... allemaal politieauto's het park in kwamen rijden... die daar vervolgens nog uren bleven staan. En aangezien de kinderboerderij bewakingscamera's heeft hangen... kreeg ze bezoek van de politie die de beelden inmiddels heeft bekeken. De Haarlemse rechtbank doet vandaag uitspraak in het pokerproces... rond de voormalige Haarlemse voetbalclub Young Boys... In totaal staan er 14 verdachten terecht voor onder andere het organiseren van illegale pokertoernooien. Andere aanklachten zijn witwassen, afpersing, wapenbezit en wie teelt. Tegen hoofdverdachte Chris J. werd halverwege november een celstraf van 5 jaar en een geldboete van 30.000 euro geëist. Hij wordt gezien als het meeste brein achter de pokertoernooien. En tot zover... Oh nee, wacht even. We moeten natuurlijk nog even vertellen over de Chinese restaurants. Want daar zijn we in Noord-Holland natuurlijk hartstikke trots op. Er is een uh, wedstrijd geweest. En daarin werd bepaald wie het, waar het beste Chinese restaurant van Nederland is. Nou ja, dat is dan net niet in, nee, in Noord-Holland. Want dat is een uh, restaurant in Putten. De Muur heet dat. En uh, er zijn 88 uh, genomineerden. En Noord-Holland uh, staat in de top 10 met maar liefst 4 restaurants. Uh, op nummer 4 stond restaurant De Draak uit Haarlem. Ik heb me laten vertellen dat dat in de Amsterdamstraat is. Op nummer 6 ook uit Haarlem restaurant Mayflower. Op nummer 8 staat uh, Chinees restaurant Chiling uit IJmuiden... En op nummer 9 staat restaurant Chinees restaurant Mandarin uit Heemstede. Tot zover het uh, regionale nieuws. En hey, dat restaurant de muur, ken je er ook uit de muur uit? Hè? Nou, ik denk dat het daarom zo heet. Ken je natuurlijk een uh, nasi-schijf, een bami-schijf? Ja, je wordt niet voor niks nummer 1, natuurlijk, hè? <laughs> weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, afgelopen nacht was het uh, bewolkt en vroor het licht. En ook vandaag overdag is en blijft het bewolkt en vrij koud. Het wordt hooguit 1 graad boven het vriespunt. Maar voor het gevoel is het niet meer zo heel erg koud vanwege een naar zwak afnemende zuidoostenwind. Dat was het weer.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 I'm a king. Bobby Keys. Samen met uh, Jim Price en Jim Horn, een van de meest gevraagde blazer secties. Uit uh, de jaren 70. En als je de namen zo leest. Uh, Eric Clapton, The Who. Joe Cocker, The Rolling Stones. George Harrison, John Lennon. Nou, noem het allemaal maar op. Geweldige saxofonist en op 2 december jongstleden overweed hij. Uh, hij is 71 jaar oud geworden. En uh, als je op de Rolling Stones platen, bijvoorbeeld een saxofoon hoort... nou, 10 tegen 1, dat het uh, Bobby Keys is. Dit uh, was een uh, stuk solo van hem. En dat heette Steel from a King.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 Diamonds Cause nothing here is ever good enough for ya Koen, gisteren nog te zien uh, bij Humberto Tan. Nothing here. Uh, het nieuwe album komt eraan. En dit is alvast als, als voorproefje de nieuwe single. Brick by Brick. En uh, we gaan even naar iets heel anders. We gaan even naar uh, de Bee Gees. Kent u ze nog? De Bee Gees. Ja, er is er nog maar één van hun leven. Alleen Barry leeft nog. Terecht is allemaal uh, hemelen. Maar uh, de, de, ja, de Bee Gees waren natuurlijk al actief sinds 1967. Heel veel mensen kennen ze natuurlijk van een periode daarna. Ze hebben eigenlijk een beetje twee levens geleid. Uh, eerst, uh, de eerste, het eerste leven duurde van 1967 tot zeg maar zo'n 1970. Toen kwamen ze met allemaal prachtige liedjes. Heel veel ballads ook. Nummers als World en Words en Holiday en uh, Massachusetts. En al dat soort uh, prachtige, gevoelige, uh, mooie liedjes. Uh, toen is het even een tijdje stil geweest. Toen kwamen ze terug met uh, Lonely Days. En daarna gingen zij ineens op de, ja, de discotour. Ja, ze gingen ineens naar de disco. En dat kreeg zijn hoogtepunt natuurlijk in 1978. Uh, toen zij de muziek verzorgden voor de film Saturday Night Fever. Met al die his, de hits -knallers erin. Maar dat ze in hun latere, zeg maar, tweede leven ook nog wel eens terugkeken naar uh, hun eerste leven. Het balletleven, zou ik maar zeggen. Dat uh, bewijst de volgende opname die ik u ga laten horen. Het is een live opname. En het is een hele mooie live opname. Van een hele oude hit uit 1967 of 68. Zo daaromtrend. The Bee Gees Live. So Luister eens. Het is echt om te huiveren dit zomer. Words. Smile. Live a everlasting smile A smile can bring you near to me And don't ever let me find you gone Cause that will bring you tears This world has lost its glow Let's start a brand new start Now, my love Right now There'll be no other time I can show you how My love Everlasting words And dedicate them all Oh man. Nou, het is hem blijf gewoon oh. mooi. Het is echt zo nummer wat, uh, wat. ik ook nog wel eens een keer verwacht, zo bij Charles Dive vanavond. Bijna tussen App en Vloed Live, weet je wel? Ja. Dit is iets voor Shadow. Die vindt dit ook heel mooi. Dat weet ik, weet ik absoluut zeker. Deze plaat is speciaal voor Dolly. You sexy thing. You came along Stinken. dan ook nog van hot chocolate. Heet de chocolade, dol? Ja, daar ga ik mijn lippen niet aan branden, hoor. Oh? Chocolade. Mijn vingers ook niet, trouwens. Nee, dat kan ik ook niet doen. Maar je bent mazzel, ik lust geen chocolade. <laughs> nou, daar kan ik nou geen chocolade van maken. <laughs> mijn en chocolade, dat zal nooit een eeuwigdurende liefde worden. Echt niet. Dat oh, ik zal nooit een Ik ben gek op hete chocolade, het is de laatste van vandaag, de Love Affair. Everlasting Love. Oh, zo zit het er alweer op, hè? Oh. Is het alweer gehad voor vandaag? Nou, ik blijf nog even twee uurtjes bij, uh, bij Bart zitten, hoor. Gezellig. Oh. Ik wil nog niet naar huis. Oh, uh, maar kan, toch? Ik vind het veel te leuk hier. Ja, is het ook? Ja. Nou, kom je morgen toch weer? Oh ja. Morgen om vijf uur? Nee, twaalf uur. Ja, maar wat is er morgen om vijf uur? Hebben we, nee, we dan weer... mee Twee, mee. Oh, dat morgen gaat geen... morgen niet nee. door. Nee, is... Zandvoort draait door. Nee, oh, in morgen... verband met de Sint-Blaas. Ja, precies. Ja, ja. Maar uh, we gaan er nu eventjes uit. Ah. En, uh, ja, en morgen om 12 uur zijn we er gewoon weer met dit programma. Dus als je niks te doen, en hebt, en, uh... als je niks te doen hebt, dan uh, ja. ben je bij deze uitgenodigd. Nou, misschien kom ik ook wel. Gezellig. Ja. Ja. Goed, nou, uh, CFM Lunch zit erop voor deze. U kunt straks uh, luisteren naar, uh, naar Bart van der Meer met, met zijn uh, Matchbox. Daarna, uh, Hans nou nog met CFM, uh, of met Muziek Boulevard Live. Het is weer gezellig vandaag bij dit radio station. Wij gaan eruit, Dolly en ik. Dank voor het luisteren. Dank Dolly dat je er weer was. Gezellig. Heel hoop graag Ik, ik hoop graag. dat je morgen ook komt. En uh, uh, uh, dit liedje heet Angela. En uh, ja, die is een beetje ziek. Dus een beetje hard onder die Toch? Ja. Snel nee? weer beter worden, Angela, hoor. Ja, vinden wij ook. Goed voor jezelf zorgen. Ja. Ja. En jij ook, hè? Ook ja. goed voor Angela ja. zorgen, hè, Ruud? Tot morgen. Tot morgen misschien. Tot zover het ritme van ZFM. Oh,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 Femke Woldhuis met het NOS Journaal. Drie van de vier hoofdverdachten in het onderzoek naar djihad-ronselaars komen niet vrij. Dat heeft de rechtbank in Den Haag besloten. Volgens de rechters zal de maatschappij het niet begrijpen als de drie worden vrijgelaten. Ook is de vrees voor herhaling volgens de rechtbank gegrond. De vierde verdachte wordt wel voorlopig vrijgelaten. Het proces tegen de djihad-verdachten staat gepland voor begin volgend jaar. In Grozny, in de hoofdstad van de Russische deelrepubliek Tsjetsjenië, zijn bij hevige gevechten tussen politie en rebellen zeker 19 doden gevallen. Het zou gaan om 9 rebellen en 10 politieagenten. 28 agenten raakten gewond. De gevechten begonnen toen agenten bij een checkpoint auto's van de gewapende opstandelingen probeerden te stoppen. Afgelopen jaren was het vrij rustig in Grozny. Af en toe steekt het geweld door tegenstanders van Moskou nog de kop op. President Poetin heeft maatregelen gepresenteerd om de verslechterende Russische economie te steunen. In zijn jaarlijkse toespraak op het parlement riep hij rijke Russen in het buitenland op hun geld terug te brengen. Hij beloofde hen een totale amnestieregeling en niet te kijken of het geld illegaal is. Een garantieregeling voor financiële instellingen die in 2008 was ingesteld, heeft de staat 1,3 miljard euro aan premies opgeleverd. De regeling was bedoeld om banken elkaar tijdens de kredietcrisis weer geld te laten lenen. NIBC heeft deze week als laatste instelling afgelost en daarmee is de garantieregeling vervallen. De naam van de nieuwe film van James Bond is bekend. Hij heet A Spectre. A Spectre is een misdaadorganisatie die in de films al vaker voorkwam. Daniel Craig speelt weer 007. En de Oostenrijkse Oscar-winnaar Christophe Waltz, bekend van onder meer Inglourious Basterds en Django Unchained, speelt vermoedelijk de slechterik in een nieuwe film. Het weer dan. Het is